Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de Eter op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van. 1 uur. Dichter Hart met het NOS-journaal. In sommige gemeenten worden nog steeds stemmen geteld van de verkiezingen van gisteren. Inmiddels is zo'n 97% van de stemmen verwerkt en de Partij van de Arbeid is de grote verliezer. De partij gaat zo'n 7,6% achteruit en levert een kleine 700 zetels in. In percentage blijft de PvdA wel de grootste partij. Ook CDA en SP leveren fors in. PVV, D66 en in iets mindere mate de VVD en GroenLinks winnen juist. De PVV, die maar in twee gemeenten meedeed... wordt in Almere de grootste partij, in Den Haag na de PvdA de tweede. SP-secretaris Van Heiningen heeft kritiek op partijleider Kant. In een verkiezingsdebat zei Kant dinsdag dat PVV-voorman Wilders zonder bokken zoekt... en dat de geschiedenis heeft geleerd dat je dat beter niet kunt doen. Van Heiningen staat wel achter de boodschap van Achtens Kant... maar hij zou zich anders hebben uitgedrukt. Wilders is vertolken van de tegenstelling Wij-Zij... en het is ingewikkeld daarbij onderscheid te maken tussen de persoon en de partij, zei Van Heiningen. Volgens de SP-secretaris staat de positie van Kant niet ter discussie bestuur heeft haar voorgedragen als lijsttrekker en wat hem betreft wordt zij het ook gewoon. Met nog zeven Nederlanders die verblijven in het aardbevingsgebied in Chili is geen contact geweest. Dat meldt Buitenlandse Zaken. Het ministerie benadrukt dat ze zoek zijn, ze worden niet vermist. Er zijn zes toeristen en één Nederlander die in Chili woont. Gisteren was nog met 22 Nederlanders geen contact geweest, onder wie de honorair cons consul. Hij was niet bereikbaar wegens de slechte telefoonverbindingen. In het noorden van India zijn zeker 60 mensen omgekomen toen de ingang van een tempel het begaf. Tientallen anderen raakten gewond. In de hindoe-tempel zou een viering worden gehouden waarbij de gelovigen gratis kleding en andere spullen zouden krijgen. Daardoor ontstond bij de ingang gedrang waarna een poort het begaf. Het weer op veel plaatsen zon, temperatuur vanmiddag rond 5 graden. Morgen valt er regen en sneeuw en wordt het opnieuw 5 graden. Dit was het NOS In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 That's something I want to say to you. Here I am. Okay. This couldn't happen again. This is that once in a while. Everything is so divine.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 Met me van Zandvoort op 106.9 CFFM. Hoe ver je gaat, heeft met afstand niets te maken, hoogstens met de tijd.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 Recht je staat heeft met zwaarte niets te maken, hoogstens met de wind.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 Let's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 Voort. En jij bent erbij. CFM! Hey Bruno. Say what's up, down here with us under the when the sun beats down, it melts the tar up on the roof. And the streets get so hot, we tire feet with fireproof.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 On est dans le midi, le midi Ils se sont trouvés au bord du chemin Sur le dos des vacances C'était sans doute toujours de chance Ils avaient le ciel à portée de main En cas de la providence Alors pourquoi penser roulant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 een ademloos gesprek en misschien zie ik je ooit nog Een straat die je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 I'm not my endie, I'm not my endie.